Ik stap af. Hierdoor kan de Postbank een flink voordeel geven op de rente tijdens de eerste rentevaste periode. <laughs> Hoe weet jij dit allemaal? Nou, Ellen, dat stond gewoon op postbank.nl. Je vergeet iets. Bel 0900 1900, 5 cent per minuut, voor een afspraak met de Postbank-hypotheekadviseur of ga gewoon naar een tussenpersoon. Wat is jouw reden om de hybride Toyota Prius te gaan rijden? Omdat hij zo compleet is, zelfs automatisch standaard omdat hij zo zuinig is. 1 op 23. Voor het milieu. Het is ook een beetje voor mij. Toyota Prius vanaf 25.990 euro. Lease vanaf 485 euro per maand. Maak nu geheel vrijblijvend een hybride proefrit bij de Toyota-dealer. Binnenbrandjes, uitslandenbrandjes, schoorsteenbrandjes, barbecuebrandjes, keukenbrandjes en broodroosterbrandjes. Geen brandschade is hetzelfde. Daarom, voor elke schade het juiste mannetje. Kijk op interpolis.nl voor de woonhuisverzekering... en ontdek wat onze mannetjes voor u kunnen doen. Interpolis. Glashelder. Ik ben Tom van Leeuwen. Ons textielbedrijf levert puur maatwerk aan onze klanten. Nu gaan we ook maatwerk maken van onze eigen arbeidsomstandigheden. De nieuwe Arbo-wet maakt dat mogelijk...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 Tickets boek je razendsnel op cheaptickets.nl 3FM presents Extrema Outdoor. 21 juli. vanaf Aqua Best. Bij Eindhoven. Deze week kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu, extra weekend. En dan nu, extra weekend. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Wat is dit nou? Ik blijf hangen. Ik blijf hangen. Ik blijf hangen. Maar dat kan toch helemaal niet? Maar dat kan toch helemaal niet? Zeg, kan iemand hier iets aan doen? Zeg, kan iemand hier iets aan doen? Ik word het echt te gek in je. Echt te gek in je. Echt te gek in je. Hoe lang gaat dit nog? Hoe lang gaat dit nog? Hoe lang gaat dit nog door? Ah. Blijkbaar zo lang ik praters. Lang ik praters. ik Nou, ah. dan blijf ik toch gewoon stil. Dan blijf ik toch gewoon stil. Dan blijf ik toch gewoon stil. Dan blijf ik toch gewoon stil. D Sorry. Het uh, is de man die denkt dat hij Anthony Keen is. Het <laughs> is... Welkom! Nou ja, zeg. <laughs> Weet jij uh, waar uh, Warsan is? Feensta! <laughs> uh, wie zijn wij dan? Welkom een feestje! <laughs> Naar, nee, maar echt, uh, samen met Face en Hannibal is hij lid van het E-team. Hij is... Ah, ja, maar jij leek toch wel het meest op B.A. van uh, iedereen hier in de studio? Met andere woorden... Extra! Ik zit in het B-team, wou je zeggen. B.A. team. Ja, ja, ja, ja oké. Okay. Nou, dan zijn we dan weer, hè? Extra! Het is ook hetzelfde, hè? Als ja, dat ja. samen de twee namen zijn... Het is weekend! En dan kijk ik uit op het gezicht van... En als het uh, dat uh, zo ver is, dan ga ik altijd op jouw gezicht zitten, mijn Extra! En als we dan vastzitten, dan zijn we samen. Nou! Even één ding. Succesvol vond ik hem. Nou, wacht even hoor. Want jij belt ons net dat je last heeft van ontzettende spuitpoep. Pijn in de buik. Ja, spuitpoep. Dank je. Eén ding. Vanavond liever niet op mijn gezicht gaan zitten. Dat kan hè? Doe ik sowieso niet, want. up to the world it's just love it's just love Generation. En voor alle duidelijkheid daarvoor uh, Han de Ham van de Red Hot Chili Peppers. Ik heb van de week gedroomd over, uh, over die zanger. Over Anthony Kieris? Ja. Hoe met, is dat? Het ja, was heel raar. Ik was uh, in de, de oude plant- en bloemenwinkel. Mijn ouders hadden vroeger een plant- en bloemenwinkel. Ja. Waar ik zo'n beetje ben opgegroeid. En vandaar uh, dat je denkt, hé, hey, wat zijn die viooltjes op mijn rug? Dat klopt. Ja, nee, oké, okay, prima. En uh, de goede door was een heder uit mijn nek. Weet je, dat soort dingen gebeuren. En uh, <laughs> ik was ineens weer in die zaak, in die winkel... En uh, daar, was, uh, daar was die, Anthony Kiedis en, en hij wilde uh, bloemen kopen. Uh, nee, ja, ik weet het niet. Ik was ook ineens daar. En ik zeg, wow, wow, wow, wow Anthony Kiedis Can I ask you one question? En hij keek me aan en zei, no, not one, five. <laughs> dus ik moest hem vrij, vijf vragen stellen. Je stemmen. moest ineens ik, vijf vragen stellen. Ik moest ineens vijf nou, vragen stellen. Nou, wat heb je hem gevraagd? Um, wat betekent hump de bump? Wat is hump de bump? Ja. Yeah. Uh, en snow. En uh, weet ik niet meer. Want als je. Weet je wat het is? Als je droomt over. Uh, uh, dat je iets moet doen. Ja? dan gebeurt er niks. Heb je wel eens gedroomd dat je een radio-stelling moet doen? Oh, man, Dan staan je mama, achter de microfoon en dan. Recurring dream. Sta je lucht te happen? Ik, ik las laatst op, op een weblog van uh, van een radio maken. Ik ben even kwijt, maar dat is dus ook een de radiodroom is een algemeen iets. Ja, dat is Dat zo, je eens in de zoveel tijd droomt, dat je een uitzending doet en het alles fout gaat. Mengpaneel stort in elkaar. Uh, je denkt snel nog een cd'tje te kunnen zoeken, en dan is dat ook niet gelukt. En dan wordt het vijftig keer is het stil op zender. En... Ja, en de klok gaat ook ineens twee uur verder. Oh mama! Maar ik vraag me af, heeft, heeft elke beroepgroep dat? Stel je bent nu aan het luisteren en je bent uh, vrachtwagenchauffeur. Heb je dan, uh, wil je zeggen, ja, de... reg regelmatig droom dat je je laden Mist. Of dat je over, over twintig pallets uh, overstekende eenden heen rijdt. Of, of de pellets die je in je auto had, dat die dan uit de vrachtwagen sodomieten. Ja. Of dat de cabine ineens verdwenen is. Dat je ja, in de vrachtwagen stapt, en er helemaal is, geen cabine poef, is. Weg. Gewoon floep gewoon poef. Dat Henk Wijngaard dood is. Dat de denken. vlam in de pijp. <laughs> dat geen lijkt me pijp. Heel. <laughs> met Geen pijp. Weet je, gewoon dat de pijp ook weg is. Ja, dat, nou, nou, dat is toch ellende. ja Hij heeft elke beroep goed dat. Zo'n recurring dream. Ik denk het wel. Dat, dat kan wel. toch niet anders? Zo kan ik me voorstellen dat je als, um, uh, als arts regelmatig droomt... dat Gerrit Eck bij je op het uh, spreekbuur komt... Uh, omdat hij last heeft van sproeipoep. Nou, uh, wat is het nou weer? Ja, Ik vind het zo'n raar verhaal. Nee, ik heb... Ineens vanmiddag poef. Nee, ik werd gewoon... Uh, uh, meer meer splasje eigenlijk. <laughs> maar. Kom op. Laten, laten we het nou netjes houden. Hè? <laughs> nee, ik uh, werd gewoon ziek ineens. Acuut. En, en nu gaat het weer. ja. Ik heb even een pallet pillen erin gestopt. En, uh... Je hebt niet gegeten, net zei je, nee. dat durf je niet aan. Dat durf ik niet aan. Uh, wat zijn de andere verschijnselen? Uh, een rilje, piet koud, piet Nee, ik voel me fantastisch, Michiel. Alleen je darmkanaal zegt van moe. Nee, dat gaat nu ook wel weer. Oh. Ja, eerst ja, even afkloppen. Even Dat dus Klopt het niet? Nee, nee dat moet je en niet moet hebben. Dan moet ik er straks om negen uur alsnog een wisseling van de wacht uh, voor uh, de rest van de avond doen. <laughs> en volgens het schema heb ik vannacht nog een radio-annex TV-programma. En dat is zo lullig als ik om de vijf platen even wegloop. Ja, en dan hoop je nog dat het goed gaat. En we draaien in die nacht maar vijf platen. Dus en dan ja. ben ik tot drie uur gebleven. Een beetje anders <laughs> moet ik, moet ik, moet ik, moet ik, moet ik, moet ik, moet ik, moet ik, moet ik, moet ik, moet en uh, zullen we wel een stukje in zijn op Gave prijs geven? Als je doen? van. Nou, nah, dat is misschien niet zo'n goed idee. Kan, nou, kan jouw. Uh... Spijsvertering het aan. Nou, de tering wel, de spijs niet. Maar kom maar op. <laughs> het is extra weekend voor 11 mei 2007. Vandaag geen, geen twee minuten stilte. Nee, dat was vorige week. We dachten dat proberen we een keer. Nou, ik vond het dat... eigenlijk best wel goed gaan. Ja, ik ook wel. We hadden toch een mooie mix tussen, ook eventjes serieus... maar verder gewoon extra weekend. Ja, ja toch maar, wel leuk. maar ik zeg volgend jaar pas weer gaan. Ja. En, en ik, de, de, ik weet niet hoe het in, uh, in uh, Hoge Zandsapmeer is. Ik weet ook niet hoe het in Breda is gesteld. En vraag me ook niet naar Den Helden. Maar hier in heel verschijnend zonnetje. En lijkt het ineens weer echt voorjaar. Ja, dat is raar, hè? Dat is heerlijk, man. Want ik heb het echt de hele middag. Oh ja, dat was ook zoiets vanmiddag. Ik moest even mijn vader naar Schiphol brengen. Wat ging hij doen? Ik, ik, dit, nooit meer wat van mezelf gehoord. <laughs> Drie uur overgedaan. Even heen en weer naar Schiphol. Ja, dat dan nog het was vanochtend ook heel druk hoor. Oh. Ik. Normaal gesproken 50 kilometer file Op vrijdagochtend nu vier keer zoveel. Ja, het was niet normaal. En uh, ik kan je melden dat uh, de, de avondspits om 11 uh, uur vanmorgen al begonnen was. Wat is dat voor een ellende, joh. Welkom in Nederland, waar meer auto's zijn dan asfalt. Ja, dat is niet goed. Dat is niet dat is goed. goed. Dat is een verkeerde combinatie, hè? Dus we een actie doen. Namelijk? Meer asfalt of minder ja, auto's? meer asfalt. Of meer Nederland, kan ook. Meer Nederland. Zo gewoon nu, nu Duitsland terug gaan pakken? Stukje, ja. Gewoon, Precies. De uh, al die jaren. Ja, hier zijn ja, we dan. Tada. Linda de Mol op TV, dat valt er niet meer op. Daar begin je heel klein mee. Ja, die kennen ze toch allemaal daar. En dan begin je op een gegeven moment met het importeren van, van, uh, van drop. Drop, ja. Okay, ja, drop. Ja. En is steeds meer ja, wat we overnemen. Er moet meer gedropt worden, vind ja. ik ook. En dan inderdaad, Serious Quest dit jaar voor het eerst in Duitsland. Dat glazen naar hausden. Oh, dat zou leuk zijn. Weet je, elke ochtend weer. Ja. Och, man. So, de, andere, het toch een de hele de de, andere toon weer. Ja, dat is, wel het is wel heel gek. Uh, in de we, we weten wie de gast is. We hebben een gast. Oh, dat is echt soppen. Sorry? Ja, nee, dat is echt een populaire gast bij, uh, bij de, bij de vrouwtjes. Oh, oh, ik dacht dat we een vrouwelijke gast hadden. Nee, volgende week is het soppen met de cocktailparty. Oh ja, oh ja, volgende week jongens, cocktailparty. Man. Met olijverloprikkers. Maar deze week hebben we Job Joris van Onderweg naar Morgen. Job Joris! Ja! ja! En vanavond is het laatste, hè? want dan is de zomerstop. Nou, kijk, en we hebben hem nu al binnen. Hoe is het toch mogelijk? Hij is nu dus gewoon zo meteen every speaker is op televisie. En dan komt hij meteen hierin. En dan... Tadaa, knap, hè? En dan krijgt hij bier. Ik vond ons, ik vind het ons ook, ook zo normaal onder dat hij hier gewoon is. En dat we dat gewoon maar roepen. Ach, dat joh, het, eigenlijk... het, de grote de aarde die komen toch langs in een extra weekend? Dat is waar. Dat Hebben wij binnenkort bijvoorbeeld, uh, nou noemen ze een heel lijzige naam, Bonnie Sinclair. Wow. Wow. De Haag is Sander, of Ik feinster, oh! Ja, het is weer nou ja, is <laughs> De Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! weekend. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! street preachers is not enough not enough not enough next week the maniac street preachers <laughs> fm week wordt dat. We kiezen hem elke week natuurlijk zelf, maar dat het ook een keer weer gewoon unaniem, dat iedereen het wil en ja, dat iedereen er blij van wordt. Weet je nog hoe dat ging? Want het was, het was heel, uh, ik heb namelijk uh, een bepaalde tactiek gehad afgelopen woensdag bij de vergadering. Je hebt het, uh, ik, begin oh. het ik ben het gaan zingen. Heb ik helemaal ik niet de gegeven? gegeven, gegeven het, uit, nee, dat heb ik gedaan. Weet je, iedereen zegt, nou, de moet er nog hebben. nieuwe Ja, dus yeah, love <laughs> En vervolgens die iedereen is. nou, nee, en een Ze beetje kikken. zo meetappen al en zo, ja. En wat is er geworden? Jala! Nou, dus uh, is dat een slimme tactiek of niet? Ik hoop één ding: no. dat jij nooit de dag voor de meegehetverkiezing een keer verdwaalt in uh, bijvoorbeeld Disneyland of de Efteling. Want dan zou het kunnen zijn dat It's a small world of carnaval festival <laughs> meegeet wordt. Dat op lijkt de, me al Of dat deuntje van de Efteling. Ja, want dat wil je niet. Want dat, dat zingen we dan de hele tijd. De, oh. de, zoals um, uh, uh, de waterlelies. Nee, maar dat, pa, pa, pa, dat uh, carnaval festival. Ja, wa, ja, wat er nu is. Ja dat, -pa -pa -pa -pa -pa. ja, dat kan het natuurlijk nee, niet. Nee, dat is best jammer. Nou, volgende week, uh, ja, wat zullen we... Wat, wat, zullen we gaan, wat ga je volgende week zien we dan? Zullen we doen. Het gaat om uh, de tactiek, hè? Even denken. Oh, dat is een goede plaat. Justice met uh, D.A.N.C. Of... Uh, ja, Justice. Of weet The weet Higher. Wat, uh, in The Morning is een nieuwe act van Razorlight. Dat is ook wel te gek. We gaan natuurlijk wel richting ping-pop. Moet ja. dus je wel een idee eens dan... Uh... En dat drum-solo, hè? Dan, dan, dan, dan, Ik ga een drumstel oh, met, in de dina ja, zetten. Met, met drumstel en als dat jij woensdag bij het playlist over En dan uh, tijdens de uh, vergadering. <gstoffen> Jongens, even weg. Uh, Want kom dan, uh, dan komt hij weer. Dan je even uit de gang. Mooi hey. dag. En dan proberen wij ons broodje zoomslarende binnen te werken. En ondertussen <lacht> hebben we het over zegt een meegeet, hè? <lacht> oh, wat nou, een goed idee. Nou, als, als, als, hè, als inderdaad Razorlight de nieuwe meegeet wordt. Wat ik op zich nu al toejuich. we <lacht> hier gewoon een, een voorvergadering maken. T, uh, het voorspel. Dat is opnieuw uitvallen duidelijk. En mensen denken, hè, in de morning is er een rondtijdje. Ja, ja is dus... opnieuw uit vanwege Pink Pop. Dus dat is heel goed. Nou, en wat ik ook wel een hele leuke vond. De band is er een beetje bang voor dat Amerika hun More Than Words wordt. Oei. Want dat is natuurlijk de ontzettend grote hit. En die is overal wordt hij gedraaid. In elke super Hoor je dat ding? All my life. Maar dat is een beetje dezelfde idee van het had bij More Than Words. Die, die mannen maken alleen maar herrie Echt? en grafdakken. Oh. Maar, maar wel fijn. Get, get, get the, the, the funk out. out. Ja. Oh. If you don't like Nou, What you see. Het is weekend. Vanaf, hè? Dat ja, vanaf. Dus, en, en, en je hoort alleen nog maar More Than Words op de radio. Want dat was een hit. En dat is Razorlight nu ook een heel klein beetje bang voor. Het allerleukste was nog dat uh, alle bloemjurkjes... Dus ook naar het concert gingen van extreme in, in de veronderstelling van... Oh, dat ja, zijn van die romantische jongens. En daar kregen ze een partij tukker. En inderdaad, de toegift was More Than Words. Op zich is dat dan wel verlagd. Maar dat was de helft van het publiek of al weggerend... of acuut doof. Ja, ja. Dus dat is toch, toch wat jammer dan. Leuk concert, hè? Even bedanken trouwens iedereen die heeft geë Het is uh, zeker iets wat in elke beroepsgroep voorkomt. Uh, vrachtwagensfeurs hebben massaal geë dat, uh, dat uh, opleggers weg uh, in ravijnen flikkeren of dat ze al ladingen zijn vergeten. En, uh, Annelie die heeft een bloemenzaak, net als je uh, ouders. Uh, destijds, hè? Uh, destijds. Ja. Uh, droomst dat ze bestellingen vergeten is, wat de bloemen slecht zijn of zo. Dus uh, ja, het, het is wel iets wat, wat elke beroepsgroep heeft. Geinig is dat, hè? En dat is echt een droom die telkens terugkomt. Wat zou een ginekoloog voor dromen hebben? Ik dromen, denk ik. <lacht> Oh, Tone. Tone. On my radio tape, play a box right. Box Just type. loud enough so folks can hear us hype see. Out of nowhere. No where a woman I'm update. update. Investigation, maybe she was demonstrating. But nevertheless, I was pleased. I was pleased. My day was Drunk, they what? got guns and what? yes they want to fight And they see a young couple having a time that's good time And good. the eagles wanna test the brother's manhood. manhood So they came to test speech cause of uh, my heritage what? In the loud bright colors that I wear Boom. I was a target cause <laughs> I'm a fashion misfit. misfit And the outfit that I'm wearing brothers dissing dissonant uh, While I stay calm and pray the niggas leave me be But uh -huh. they squeeze the parts of my date's anatomy. anatomy Why lord your brothers have to drill me Alpha B. is zijn naam kwijt. Is het uh, Arrested of Development? En ja. Ja, daar dan weer open opa van. Heb je heel toevallig, um, dat moet dan 2005? Uh, nee, 2004 ja. denk ik. Ja. Soms ja. op uh, Lowlands. Oh ja, toen hadden ze even een nieuw albumpje. Hè? En dat was echt het hoogtepunt van het festival. Wat yes, was dat één groot blijdschapfeest? Oké, okay, want ik had begrepen dat het album een beetje tegenviel. Maar ja, dat was niet zo bijzonder, inderdaad. Die de honeymoon deed, day vond ik nog wel leuk, die single die hier toen uitkwam. Maar ze deden natuurlijk daar gewoon keihard... Uh, Mama's ja, Always all On Stage, hits, all People Every Day. Need all some time to ease my mind. Al die fijne liedjes van... En, uh, uh, Redemption Song van Bob Marley deden ze ook. Die deden ze ook. Eigenlijk exact dezelfde set ook nog weer een keer gedaan. Uh, een paar maanden later in Paradiso. En dat was weer te gek. Oké. Okay, nou, rest of development, dames en heren. Heel goed. Dit was uh, People Every Day. Het is drie over half acht in extra weekend. En wat hebben we dan nog niet helemaal afgerond? De, De inhoudsopgave! Dus uh, nou, we waren al zover dat uh, onze gast, uh, die hebben we al uh, eigenlijk voorspeld. Job, Job hij is uh, straks aanwezig. Job, Job. Job, Job. <laughs> is het nou Job Joris? Als in... Uh... Dat is wel een naam die op hockey kan, hè? Ja, hè? Of is het, yeah, yeah. is het de heer J Joris of is het de heer J. J en dan nog een achternaam? Dat gaan we straks aan hem vragen. Dat vind ik nu wel spannend. Dat lijkt me een uitstekend idee. Job Joris, dames en heren, te gast in een extra weekend vanavond. Oh, het wordt spannend, houden Radio Keihard. <totstutters> en, nou, we uh, hebben zometeen natuurlijk... Hoe kunnen we dat nou vergeten? Nou, maak me gek. De Wildprik! Ah, gezellig. Gevolgd door. The Voicelift! Ik ben heel benieuwd in de Wildprik of er iemand nog wat aan Moederdag gaat doen. Oh ja, Moederdag. Doen jullie dan wat aan? En zo nee, waarom dan in godsnaam niet? En kom je ermee weg, vooral? Ik heb zelf uh, jarenlang niets gedaan. Maar mijn moeder die begon uh, van. Nou, nah, ik vind het zo commercieel gedoe, het hoeft niet meer. En het was eigenlijk al nou, klaar. Belt mijn zus gisteravond. Ja, ze wil graag een weegschaal. Zal ik hem vast halen? Ik heeft we deden dat niet met een moederdag. Ja, ze heeft nu wat nodig: een weegschaal. Een weegschaal. Oké. Okay. Ja. Nou ja, nee, spannend. Dus is ook heel lief. Het is lief. Zo, Zo gaat goed met je Maai hier. Heb je de weegstraal, hè? En hij zit heel, heel gewichtig daarover. We? Is... <laughs> maar wel in balans. Beetje zwaar op de hand. Nou, uh, voice lift met daarin dan weer kans op een DVD van de Doodsons. De wat? De Dat zijn uh, vier finnen, dus je verstaat ze niet. Oh. En uh, die zijn nog gekker dan uh, Jackass. Oké. Okay. En natuurlijk ook weer het extra weekend t-shirt van... Oh. Want het wordt weer mooi weer. De zon die gaat weer scheiden. Nou, die kan je niet zonder. Wordt het mooi weer? Kijk dan naar buiten, man. Je hebt hetzelfde weerbericht als ik voor me. Nu ja, in Hilversum is het beste. Ja, ja, ik moet zeggen. Oké. En volgende week, joh, In Pinkpop zit wat we man weer. niet uh... het En volgende week moeten we een tropische verrassing hebben qua weer, want dan is het Cocktail Time de mm, cocktailparty. Ja, baby. Oeh, het, is ja, nu al, het is nu al bar. Het is nu al gezellig. En uh, wil je er nog bij zijn, uh, dan moet je je even aanmelden... via een mailtje aan uh, gerard.3fm.nl of michiel.3fm.nl. Uh, women only. Het is uh, ladies night in extra weekend. Ja, Wij dus doen zelf ook een Je moet ook met laarzen naar michiel.3fm.nl. Of naar gerard.3fm.nl. Maar vergeet er al de laarzen niet. Precies. Uh, je mag ook gewoon intelligent zijn, hoor. Ben je ook welkom. Jawel. <laughs> als je maar laarzen aan hebt. <laughs> En we hebben ook natuurlijk nog de mix. Ja! DJ Sandstorm. En we hebben ook nog de ik zal kijken, word ik voor je doen, request. Dus uh, de, hele, de hele uitzending door, mail platen door. Wij maken een selectie en mijn Komt magic finger gaat er langs. En we hebben ook nog het woeit. Dat goed. En vanavond geven wij als allerlaatste deze hele week op de IVM kaarten weg voor Extrema Outdoor. Dus dat is de hele dag dansen. Nou, ik zeg, gewoon uh, een feestje hoor, een nu een feest, hè. Tot een ja, uurtje of tien extra he? weekend. Zullen nou, we beginnen met... Uh, een de helplik! Ja, ja, Laten we, we gelijk plik. doen, ja. hè? 0909 1336. Wat gaat er gebeuren, wat is er gebeurd en vooral waarom? En wat gaat er door je heen? Hallo? Hallo? Met wie? Met? met Robert! Robert! Hey Robert! Hey! hey. Met... Hoe is het wat, Robert? Uh... Wat zeg jij? Schijnt het zonnetje bij jou? Ja, zeker. Heerlijk, ah, hè? Waar zit je dan? Dan kunnen we even een zonnekaart tekenen. Ik, uh, ik zit bij Hogeveen. Hogeveen? Hogeveen. Ah. Oh, zelfs daar. Oh, ja. Nou, ja. Daar vliegen ook die lagen, lagen zwaluw nu altijd, hè? Ja, en de regenboog hangt aan de lucht, jongens. Oh, oh het, is, uh, het is prachtig hier, maar uh, wat is de bedoeling van de wildprik? Nou, vertel eventjes wat je dit weekend gaat doen, Robert. Ja. Even gezellig sfeer, hè? Uh, nou, ik heb mijn eigen moeder naar Turkije gestuurd vanmorgen. Heel goed. Ah, heel slim. En uh, ja, nou uh, was ik mijn schoonmoeder vergeten, dus uh, ja, kom Liga niet onderuit. Die gaat morgen alsnog, of... Uh, nee, <laughs> nee, dat denk ik niet, nee. Oh, dus je, je bent, uh, je bent uh, de bok? Ik ben de bok. En ik ben de bok, ja. Wat, wat ga je voor de kopen? Niks, want het is mijn moeder niet. Heel, nee, doe, lol, doe even tuinhandschoenen. Ja, tuin ja, is altijd hè? leuk. O, of een dildo van de kijkshop. Oh ja, ja, ja. dat dus, was dus, uh, een raar verhaal. Hè? Ja, die dildof niet die kijkshop. Alsjeblieft, mam. Ja, maar dat ze dan ook gewoon protesten krijgen van iedereen... en ondertussen zeggen ze gewoon... Nee, maar wij willen graag modern zijn. Ja. Dus als, al, al, Dat beweert dus eigenlijk gewoon te zeggen... dat als, als je moderne vrouw bent, dat je dan bij de, de, de, Dan de, moet je een stuk plastic... Uh... Nou, ik voelde me als een blind in de kijkjob. Ja, ja, maar je hebt, je hebt toch ook vaders die je kan geven. Eh... Um. Ja, aan de de maar ik, ik het heet Moederdag en ik vind dat dat, dat, dat past het beste bij van die, van die lieve, kleine, gezellige, af en toe wat zeurende vier, vijfjarige kinderen die een tekening maken, ontbijt op bed en een cadeautje. En als ja, het cadeautje grillend op uh, het dienblad ligt, dan vind ik het toch een beetje raar. Dat is niet ja, aan. Ja, heel mooi. En maar zeggen dat je het mooi vindt, hè. Ja, oh, wat is hij mooi. Prachtig. Ja, precies. Kom hier met zo'n knutsel werken, Jan. ja, ja. <laughs> nee, ja ik weet ik jou helemaal sterkte met Moederdag, hoor ik alweer. Dat zal wel lukken. En... Van harte ook, hè? Stuur een foto. <laughs> Oké okay dan. Dag Robert. Dag. Dag. Hey, fijne avond, die jongens hoor. Drief hem goedenavond. Goedenavond met Jaco. Jaco! Hey, hey. hey. Hoe is het nu? Ja, ja, goed hè. Het is hier bewolkt, Oeh, uh. oh, waar zit jij? Ja. Kunnen we even topografisch kunnen we het allemaal opschrijven. Ja, ik dacht uh, voor de kaartje. Ja, ik zit in Bolzwart. In Bolzwart? Ik zit een wolkje bij Bolzwart plak ik nu. Dat is goed, ja, zitten we met twee wolkjes. Twee okay. wolkjes, oh. Ja. ja, ja. Zitten wij. Okay. Ja, pas nou, op okay. voor dat wolkje koffie, hè? Want dat zit in ja. de melk. Ja, dat ja. Uh, moet je niet hebben natuurlijk, hè? Oké. En dan hebben we even over moederdag. Oh, ja. Ja, um, je vraagt welk cadeau je uh, moet uh, geven. Nou bijvoorbeeld. Ja, nou, als jullie nou eens een keer een mooi t-shirt er uh, naar uh, heen sturen. Naar je moeder? Ja, waarom niet? Uh, welk, welke maat zou ze moeten hebben? Tent uh, of? Uh... Nee, nee. Een S. Een Sje? Een Sje? Een Sje? Ja. Oké, okay. oh. We hebben alleen nog maar maten s m wat dat inhoudt weet ik ook niet. Ah, ja, nou ja, nou ja, samen met... het dan op cadeau, nou dat komt helemaal goed natuurlijk. GELACH ja, met... Maatje S-M, daar zit een baksteen in hè, daar kun je gewoon uh, ja, ja, daar heeft mijn vader ook een keer rust in handen. hè. Hey, maar Jacco, je hebt toch wel zelf ook aan iets gedacht voor je moeder, je laat het niet helemaal alleen afhangen van of wij misschien dan wel stiekem waarschijnlijk niet een t-shirt gaan sturen? Ja, nou ja, maar ik heb echt geen idee hoor, wat moet ik nou aan even moeder geven? Dat ja, weet ja, ik veel, maar, wat vind think, think je moeder leuk? Een boek! Ja, een, nee, helemaal een boek. Niet. Ja, een boek geef. Je moeder een boek. Wat wil je zelf graag hebben? Ja, ja dan kun je ja, het lenen. Ja, ja, ja, inderdaad. En dan ben ik drie weken daarna ben ik jarig en dan krijg ik het weer terug ingepakt. Oh. Ja, oh, ja, dat is niet slim. Een nee, workbench nee, nee, of zo. En dan, uh, kijk eens maar. Tadaa. Ja. Pidi. Nee, maar zo'n teaser, dat vond ik al best wel origineel idee. Nou ja, als je... We zullen kijken wat we voor je kunnen doen. <laughs> is goed. Oké, okay, jongen. Dus dan weet je wel wat het betekent, hè? Precies. Ja, ik weet wat het betekent. Prima! Prima, zo. Dag, Jacob. <laughs> Goed weekend. Hey! Hey! 0909-1336. We zitten midden in de wildprik. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, man. dit is te gek. Ik ben op de radio. hey luister. Ik wil even een plaatje aanvragen Eerst even je naam, hè? Bo, Kom op, even. Ja, met, met Frank spreken Frank! Hey! Ben je wel eens eerder op de radio geweest, Frank? Ja, eigenlijk wel één keer, maar Waar dan? De Giel, maar dat was totaal niet gezellig, want hij, uh, hij liet me niet mijn plaatje aanvragen. Oh, maar nou, dan is ben dan ik uh, wat je wil horen. Uh, uh, dan. Uh, wat wil je horen dan? Ja, ik wil die nieuwe van Booty Love horen. Booty Love, Shine! Ja, Shine, ja! Ah, Oké, okay. ik ja, zal je wel je kijken wat we doen. kunnen doen. Uh, ja, van? te gek man. We zetten hem neer op de lijst. Wat zag je? Dat we hem op de lijst neerzetten. Ja, nah, niet op de lijst staat, die gewoon aanzetten, meteen draaien. Nee, je zit op de lijst, hè? Ja, nah, we zullen nah, kijken wat we voor je kunnen doen, hè? Lijst. Goed. Oké, okay, bedankt jongens. Jij ook Frank. Frank. Hoogtepuntje. Zullen we nog eentje doen? Ja. Even voor die sfeer. Even kijken of we iemand kunnen krijgen die niet gelijk naar achter roept. Ik ja. ben de radio. Oh, Dat doen we toch ook niet de hele tijd. Stel nou voor dat ik dat we dat elke keer zouden zeggen. Hé jongens, ik ben in de radio. Dat zal een chaos worden. Met wie? Met Henry. HENRY! Henry de Horse. Goedenavond. Uh, Henry? Ja? Je bent op de radio. Huh? Ja, hartstikke leuk. Hoe voelt dat nou? <laughs> ah, populaar. Jawel, hè? Ja, toch wel. Je moet ze nu al van je afslaan. Ik kan niet meer over straat, hoor. Nee, nou dat hoeft ook niet. Als jij morgen een slager binnenkomt en zegt... Hi, I'm Henry. Weet je nog, gisteravond op de radio? Dat was ik. Dan krijg je twee plakjes worst. Oh lekker, lekker, lekker. zie oh, je niet meer naar de cake <lacht> Nou... Dat uh. zou geldt weer. <laughs> hé, <laughs> Hey, één hey, vraagje, één vraag. Jullie hadden het net over Duitsland, hè? Oh ja, hè? Ja, hadden we dat? Ja, nou, ik geloof het wel. Nou ja? Ja, nou, uh, nou is een zwart boek daar ook al uit. Is ik, het zo? E echt waar? Ja, echt waar, serieus. He, he, he, gisteren morgen net gehoord voor de radio. Nou, oh, echt? Ja, zonder gekheid. Nou, wat leuk dat het daar ook al succes heeft. Stop ja, vreemd. Ja, Wat dan? Dat is toch goed voor hen? Dan weten ze ook weer wat ze fout gedaan hebben. Ah, ja. Ja, die fax hadden, hadden ze vast nog niet gekregen, Henry. Nee, nee. doe dat niet. Je, je moet ze met een neus op de drukken. Zo is het. Met die lelijke, stinkende Duitse neus. Dat bedoel ik. Nou, ik moet er een slot aan brengen. een heel niet, subtiel hè? telefoontje. Ik vind Duitse mensen heel lief. <laughs> ik ook. Mijn, mijn, mijn neefje is half Duits. Echt? Ja. Echt? Want mijn zwager is helemaal Duits. En mijn schoonzus is dan weer Nederlands. Dus nou, dan gooi je dat op elkaar zonder kijkers op dildo. En dan komt er een half Duits neefje uit. Ja. Ja, zo hey. nou, dus sta ik ook. Echt? Ja, echt. Een half Duits neefje? Half Duits. Dus dat is dan half zo van, uh, ik moet geen einde bier bekomen. Dus dat half-half. Ik denk het, ja. Ik denk dat hij uh, uh, uh, voor de teletubies dan gaat zeppen van, van uh, Nederland 3 naar ARD 1 of zo. So. Nog, nog een keer. Nog een keer. Nog eenmaal. Nog eenmaal. Is <lacht> maar hoe, hoe doet hij dat dan bij voetbalwedstrijden? <lacht> Want, voor wie is hij dan? Hij is heel opportunistisch. Nederland-Duitsland is wel de heftigste die, die er bestaat. Nou, hij wint gewoon elke poel. Oh ja, natuurlijk. Wij winnen. Hij zegt gewoon wij winnen. En dat kan een half Nederlands, half Duits zijn. En bier drinken doe je toch wel aan beide kanten. Hoe gaat het in godsnaam bij de volkslieden. die dat doen? Duitsland. ben ik van Duitse bloed. We maken een project van.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 Light down again Do it again Do it again Do it again, Do it again. Je blijft het Robbie Williams. En de love light. Het is 13 voor 8. En dan nu. Een nieuwe editie van The Voice Lift. Ja, oh. lang niet gedaan, zeg nou, dat? Het, er... uh, en dan nu. Ja, ik denk hey, haal we eerst de oude Als een doos in oude het, uh... vriend die weer op de koffie komt. Heerlijk, fijn. Als een warme deken over je oei. Als een warme scheet op het. Een... Zegt dat soort dingen nou niet, sorry. Um, we hebben een stem, een bekende stem. Nou, ik dacht het wel, zeg. Voor, uh, voor ons zeker. Mm -hmm. Een hele bekende stem. Als een oude vriend die op de koffie komt. Nou, precies. Die hebben wij verbouwd tot een onherkenbaar geluid. Als iemand die je nog nooit eerder hebt gezien die thee wil drinken. Terwijl je eigenlijk verwacht had dat die koffie zou komen. Want ja. die had net een pot gezet. Voor die oude bekende. Voor die oude bekende. Maar dat is vernucratief. Het is ook een oude bekende. Alleen je herkent het niet gelijk. Nou, dat is het spel Nou, mocht je weten wie het is... ...bel ons dan onmiddellijk op 0909 ...en win die fantastische prijzen. Te weten! Oh, dat is jouw cue, <laughs> hè? Dat is mijn cue. Ja, dat kan mail binnen. Ik denk dat het een cocktailparty aanmelding is. Oh. Je het even tegen. Uh, de DVD, de Doedsons. Vier knotsgekke finnen die uh, nog erger zijn dan uh, Jackass bij elkaar in het kwadraat. Een extra weekend t-shirt. Ik mag wel zeggen, het extra weekend t-shirt. En de extra weekend flesopener. En dan is er ook nog de boodschappenband met een extra bonusprijs. Oh ja, dat vergeet ik ook. Ja, dat hebben we natuurlijk ook nog. Hè. Nou nee, die vergeet ja, ik laat, niet hoor. Laten we eerst de stem eens ja, even beluisteren. Even kijken hè. wat het is. Hè. Want wie, oh, wie is het toch? Dat is dat kleine mannetje de baas. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat... wacht, ik doe even een andere variant. Is dat kleine mannetje de baas? Is dat kleine mannetje de baas? Nou, wie zou die daar zijn? Is dat kleine mannetje de baas? Dat is een mooie. Kan ik er nog één doen dan? Doe eens. Dat is dat kleine mannetje de baas? Dat is hem. Als je weet wie het is, 0909 Het is niet Robin uit Basie en adriaan oh, zeggen wij. uit oh, dat al bij. Dan krijgen we dat weer. 0909-1336. Goedenavond, het is extra weekend. Hé hey, jongens, met Dirk. Dirk! Hallo. Uh, uh, <laughs> Alles goed? Ja, ja. Prima. Uitstekend. Lekker. En met jou ook? Ja, prima. <laughs> prima. Heb je enig idee uh, spelgewijs? Uh, Rob Stenders. Rob, Rob Stenders. Uh... Oh, dat is wel leuk als hij binnenkomt. Dat hij, uh, dat hij de nieuwe zender oh, Dat ja, kleine mannetje de baas. Zo'n kleine florent ook weer niet. <laughs> uh, het is niet goed. Kijk even naar de jury. Nee, dat is niet goed. Nee, nee, nee. nee dat is niet Ik goed. snap het natuurlijk wel vanwege die aanwijzing van een oude bekende de Koffie. Ja. Maar het is misschien een beetje een misleidende uh, uh, hint. Het gaat vooral omdat wij hem heel goed kennen. Alright, nou maakt niet uit. Dankjewel Dirk. Goed weekend. Ja, Daaah. hetzelfde. Hoi. En sloeg inderdaad op Dirk, want het antwoord was niet goed. Uh, hallo, was, was dit is het zo? Ik ken die telefoon. Oh, ja. Hoi, Hallo? Wat is? En ik op de radio. Nee, je bent, eh, op dit moment kom je uit de fax, ja? ja? ik heeft even met trekken wat zachter, want ik hoor niks. Moet je trekken? Ga je wat zachter trekken? Wat zeg je nou? daar? Dus toch je niet meer. Ik trek zachter, want ik hoor niks. Dit dus is toch waar? Het ik dacht <laughs> ik. het ja, was ja, een nee. beetje onduidelijk, was het nou blind of doof, maar het is dan bij deze duidelijk. Ik ben een, een, een beetje een arm boertje, dus ik heb geen uh, geluidszadel cabine. Ja. Ah. Oh, je zit echt op de trekker? Ja, ja, ja. Oké. Oh, okay. oh geweldig. Okay. Ja. Nou, vertel. Ik denk dat het Giel Beelen is. Giel, Giel Beelen. Beelen. Dat kleine, ja. mannetje. kleine mannetje. Is dat kleine mannetje de baas? Nee. Nee, nee we, we krijgen nu, nu krijgen we waarschijnlijk de hele dag programmering. Nou, maar dan komen we wel een beetje in de buurt. Ja, he, oh, maar dat is wel heel erg weggeven, hè? Ja, nog. Hey, hey, ik vond het leuk dat ik op de radio was. Nou, nou wij, wij vonden het heel leuk en we vinden het nog leuker dat jullie weer op de trekker gaat zitten. Goed zo, houd toe. <laughs> dag, al. Ik vind hem sowieso moeilijk uh, deze week, dacht ik dat al gezegd. Ja, je loopt echt een beetje te bokken nu. Ja, ja. Ik... Hey, volgens mij zit ik er ook nog erin. Ja, die zit een dwars van die uitzending, zit jij. Met, met wie? Geweldig, met Frank. Frank! Frank! Hey! Wie denk jij dat dit? Is dat het kleine mannetje de baas? Is. Dat is André van Duin. André van Duin? Nee. Nee. nee je, je, je hebt net zo raar rare van Duin stem, dan moet André van Duin zijn. Ja! Nee hoor, dat is heel anders. Goedenavond! Oh, ja. Ja, dia! Jaap, aap! Nee, is niet goed. Hot verdorie. Ja. Nou. We gaan nu heel even het pad af Wat zelfs. Wat een teleurstelling. Ik denk, uh, als we doorgaan in de, in de lijn die we hadden met de eerste twee antwoorden. dan komen we binnen een, een antwoord of 6, 7, 8 wel bij de, de goede persoon. Maar. Precies, en uh, lees hierdoor de hint. Ja, de nee. plaatjes. Uh, nee, maar toch een fijn weekend. Van hetzelfde. Bye. Bye. 3FM, goedenavond. Kijkers, maar Maarten, goedenavond. Maarten! Hé, hey, goedenavond. Zou jij nog een poging willen doen, nu je er toch bent? Nou, ik zou wel een uh, poging willen wagen. Daar gaan we, hè? Ik dacht dat het Erik Dikker was. Wie? Erik dikke. Erik dikke? Is dat kleine mannetje de baas? Nee, nee, ja, nee, nee, gezegd, nee. is nee, dat nee. dikke mannetje de baas? Nee, dat dus, nee, uh, is helemaal niet goed. Ik gaf, ja. ik gaf zelf, vond ik al, zeg ik het zelf, nog best wel een duidelijke hint. Nou, net, ik, ik gaf net ook een hint, hoor. Heb hebben we via gemist al. Dat is sowieso moeilijk Ja, Ja, nu we er toch zijn, is dat wel een goede. Met wie? Hallo! Hallo? acht! Bart! Bart of Art? Acht! Aard. Hey! Je kunstzinnige naam heb je. Ja. Hey, is dat die Zoe? Eddie Zoe! Hoe kom je daar nou bij? We hebben we nu de draaiboeken. Eddie Zoe! Eddie Zoe! Even luisteren hoor. Is dat kleine mannetje de baas? Ja! Ja. Dat is helemaal goed, Art. Hé, hey, geweldig. Dus dan krijg je van Michiel en Geer, Art, krijg je dan de volgende prachtige <laughs> prijzen. Jij krijgt op DVD de Doodsens. Vier knotsgekken films die de ene stuk naar de ander uithalen... en daarbij niet onderdoen voor een Amerikaanse evenknieën van Jackass. Oh. Verder krijg je het enige echte extra weekend t-shirt... en de extra weekend flesopener oh. En Art... Noemen ze getal tussen de ja. 1 en de 10, want wij gaan weer een slinger geven aan de, de boodschappenband. boodschappenband. Nummer 8. Nummer 8. Oeh, dat is altijd wel een goede keuze voor. Oh, die hoor je niet vaak. Nee, is... die, die, die zeggen ze niet veel. Nee. Nou, eens even kijken nou, wat 8, de schouw gaat onder nummer 8. 1 zak, witte bolletjes. <laughs> wat? Wit, wacht even hoor. Ik spoor hem even nog één keer. Waar, waar moeten die bolletjes in? 1 zak, witte bolletjes. Ja, maar voor in het vliegtuig of dat je er gewoon al wat op kan doen qua beleg en zo. Dat snap ik allemaal. niet helemaal. <laughs> Eén zak witte broodbolletjes. Oh, oh broodbolletjes. broodbolletjes. Met de zonde maanzaad. Een zak witte broodbolletjes zonder maanzaad. Zonder... Ja, maar met sesam dan toevallig, want dat zou ook nog kunnen, hè? Nee, een zak witte broodbolletjes zonder um, sesamzaadjes. Zijn het van die, van die ronde of van die puntige? Dat is makkelijk zijn voor hotdogs. Dan moet je de knakkosjes door midden doen. Een zak ronde broodbolletjes zonder sesam en maanzaad. Lekker rond. Lekker rond. Ah, nou dan sturen we een pallet van op. 6 of 8. Sorry? Of 6 of de 8. Oh, maar zijn. Hoeveel, wacht even. We zijn nog niet helemaal klaar. Wat? 1, zacht. <laughs> daar ben je toch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 Over dat financiële advies van jou. Ik waardeer al je initiatieven. Maar laten we het nou maar gewoon op de oude manier blijven doen. Dat zijn onze klanten nou eenmaal gewend. Bij veel vaste banen is het iedere dag hetzelfde liedje. Bij Brunel niet. Brunel Insurance and Banking heeft de meest afwisselende en uitdagende banen voor verzekering en banking Ga snel naar brunel.nl. Hallo, dit is Morgen van Praag.